We beginnen aan onze les, les nummer 7. We gaan gewoon direct aan de slag. Gelijk, gelijk beginnen we direct met de zoga. Ik heb hier op het bord wat opgetekend. Dat, is, dat zijn, wat wij noemen dat, Yud Gimel Medot de Rachamim heet dat. Eigenschappen van barmhartigheid. Dat is juist waar we nu, sta, nu staan in, in het begin van de zomer. Met dertien uh, eigenschappen van, uh, van de barmhartigheid van Rachamin. Waarmee we leren dat um, de Knesset Israël, de goed, is omringd ja? van boven. ...beschermt ook, ja, omringt en beschermt. Eigenlijk de hele dag, gisteravond en vandaag, draait het om deze dertien woorden. Om die uit te spreken, het wordt uitgesproken meerdere malen, maar men begrijpt natuurlijk niet waar men, waar men het over hebt. Men zegt het meerdere malen, wij zullen het één keer uitspreken vanavond voor de sluiting van de buren van de poorten van de hemel. Dat gebeurt eigenlijk uh, voor even voor uh, 7 uur 34. De poorten van de hemel. Het is inderdaad zo dat het in deze tijd, in de, in de, in de op, uh, volgens de, de kalender van het universum, wat men noemt Joodse kalender. Ja, dat is een kalender van, de uni van het universum, dat op die, omdat het steeds elk jaar weer op dezelfde valt, op dezelfde moment, dat op dit moment natuurlijk is een, gunstige, een gunstig moment, laten we zeggen, een welwillend moment van boven, dat, dat de mens zichzelf extra... Uh, inspant en extra uh, voorzichtig en aandachtig met zichzelf omgaat met zijn leven en niet verspilt zijn dagen voor, voor ijdelheid. Ja? Dus die dertien en dat is het interessante is dat het, wat wij beginnen nu, draai, begint het ook weer met die dertien uh, um, eigenschappen van barmhartigheid. Nu begint het ook direct waar we het over gaan lezen. Dat komt nu direct. Dat is absoluut hetzelfde. Dus waar we het over gehad hebben, op onze eerste, eerste of de tweede les, die dertien woorden van, van het begin van de, van de Torah, ja, dat, in den begin het begin schiep Elohim, Elo dus de naam van de schepper werd gebezigd, Elohim, omdat, omdat het niet volmaakt, als het wel volmaakt is, maar nog, ...in een kleine toestand als het ware... ...daarom is het deze naam eens gebezigd. En... ...daar hebben we ook gesproken over... ...die dertien woorden die we zien in het... ...in Torah, in het begin van het Torah... ...van de eerste... Uh, uh, ...de eerste, zeg dat, ...verschijning van het woord... Elohim ...tot de tweede... ...tot de tweede... Hè? ...tot de tweede... ...en de, tussen hen staan die dertien woorden en die dertien woorden die staan dan tussen de eerste be benaming, zeg ik benaming, nee, tussen de eerste benoeming van Elohim en de tweede dat we hebben gezegd dat komt zo direct eh, die overeenkomen weer met die dertien die later gegeven waren aan Moses. Dus die dertien woorden die wij zien op het bord, dat was gegeven aan Moses. Toen Moses vroeg aan de schepper: Vertel me, zegt hij tegen de, de schepper, hoe bestuur jij het Hilal? He ja? Yeah? Hoe bestuur je het Hilal, zei uh, Mozes. Hij wilde graag weten hoe dat allemaal was. Weten om te doen. En niet om het gewoon te weten om te prikkelen zijn uh, intellect, intellect. Om te dienen. Te weten om te dienen. Daar gaat het om. En niet om te weten voor jezelf. Dan, dan zoek je naar dood. Um, want voor Mozes was het een probleem. Net zoals voor ons, voor alle generaties, hetzelfde probleem. Zo was het, was het ook een probleem voor Mozes. Staat ook in het Talmoed, brachot, zegeningen, staat, staat zo'n zo, zo, traktaat. En Mozes vroeg de schepper, vertel mij ah, alsjeblieft. We zeggen altijd jij tegen de schepper. Altijd zeggen we jij, want alle andere volkeren spreken dan zeer... Um, zeer, hoe zeg ik dat, afstandelijk tot de schepper en zien ze, want omdat voor hen is de schepper ergens in de hemel. Maar voor een jood is het overal. En, en de schepper is erg dicht bij de Joden. Dus een jood kan niet tegen de schepper zeggen zeg u. Hij zou dat niet in zijn hoofd kunnen halen om de schepper u te zeggen. U zeg je tegen vreemden. Heb, of, maar goed, daarom betekent dat ook als jij dat gaat aanleren, dat jij gaat voelen dat jezelf, kijk, je kan zeggen jij tegen iemand die je voelt verwantschap met iemand, ja of niet? Dan zeg je jij. En als jij ook als, heb je een ander geloof, hebt, praat je absoluut niet van, van geloven, je weet het wel, ik heb niets met religie te maken, ik zeg het altijd, dat jullie dat duidelijk maken, dat ik niets met religie te maken heb. Ja, klaar is het. We hebben te maken met de schepper. Ik en de schepper. En ik moet mij in mijn werk op aarde is om mij in overeenstemming te brengen met zijn wetten. Met de wetten zoals die zijn. En niet wishful thinking. En niet om mij verlekkeren door een van andere religie. Maar ieder als iemand nog wil verlekker worden, ga je gaan. Maar je kan beide doen. Hier, daar word je verlekkerd in de kerk of in de synagoge. En hier kreeg je van okay. langs. Is dat yeah. goed? Ja of niet? Dan is het goed. Ja hoor. dus, ja, dus Moses zei. Moses was verwonderd. Moses zei tegen de schepper van. Ribono Hashalom, hij zei. De meester van. Het Hilal, of zeg dat. Vertel mij hoe je bestuurt het heelal, want ik begreep het absoluut niet. Hij was de grootste van alle tijden. Hij begreep het niet, laat staan, dat weet ik niet. Maar hij zei wat zijn probleem was van Mozes. Hij zei zo, kijk nou, ik kijk soms naar iemand die rechtvaardig is in zijn vertoningen. Ja? Een, een, een, een heilige benen of een rechtvaardige mens. Je doet goed, je helpt anderen. Die leeft uh, volgens de voorschrift. En doet alles zijn best. En, uh, en toch ervaart hij, toch zit hij in. Zeg je dat? In nood, in, in schrijnende nood. En zit hij ook in ellende, bedoel in, ik, in. suffering, zeg je dat? In, in leid. Hij leidt. Terwijl ik zie wel de anderen. Die lopen daar gezond en stralend en, en, en, en, en, en, en, en hebben een jacht en, en van alles hebben ze daar. En op, op Miami zitten daar ranchos en van alles. En terwijl zij, om zo te zien, schurken zijn. Maar ze zij leven zo schitterend en briljant en voelen zich geweldig en hebben geen leed. Beleven geen leed. Dus het was voor hem vreemd. Hij wilde graag weten hoe de schepper, wat de eigenschappen van het heelal zijn, waren of zijn. En hij wilde dat de schepper zich aan hem onthulde. Dan antwoordde de schepper tegen hem eerst. Uh, ik ben barmhartig voor wie ik wil barmhartig zijn. En ik ben genadigd voor wie ik wil dat hij die, die genade krijgt. Dus met andere woorden, dat is niet jouw zaak. Dat gaat jou niet aan. Dat moet je gewoon. Want als, de, als het, als het evident, evident bestuur zou zijn, dan zou dat handig zijn. Zouden we allemaal als engeltjes lopen, ja of niet? Maar de bedoeling is dat wij door niet begrepen dat wij het geloof opbrengen dat het goed is. Als wij zouden zien dat iemand uh, goed doet, ja? En. en aardig met alle andere die is en, en de wetten naleeft en, alles, en die dan ontvangt direct uh, beloning daarvan, dan zou dat mooi zijn dan zouden we allemaal goed zijn maar de bedoeling is dat, dat we dat niet zien want wij kunnen niet zien alle oorzaak, gevolg we kunnen dat niet zien en daarom zien we ook niet waarom iemand een schurk in onze ogen is en die leeft mooi en wel ook daar zijn, zijn wetten waarom is dat. Maar we kunnen het niet zien. We moeten gewoon weten dat zowel so dat als dat is goed. En dan, die Moses, die was erg op, opdringerig. Ja? Die, was erg, die wilde graag weten en hij ja. had het niveau waarop de schepper erom niet... Erom niet er niet erom, eromheen kom, kon hij moest hem gewoon vertellen zo is het ook met, met iedereen van ons naarmate jij meer doet naarmate jij meer jezelf in overeenstemming brengt met de schepper met de, met de wetten van het heelal kan je ook je mond open doen en te eisen, ook eisen maar eerst moet je, eerst moet je dan, zo so is het niet zoals in onze religie staat, dat je moet nederig zijn. Nederig, absoluut nederig natuurlijk, maar tegelijkertijd eisen. En dat ezen komt dan van jou als verzekering dat jij mag ezen. Niet alleen dat jij nog, nog, niet, nog, nog, nog niet in staat bent, nog niet uh, verdient en jij gaat ezen. Dat is dan eis van oh, oh, onrechtmatige eis. Natuurlijk wordt het als. Word je dat bekeken als een kind. Als kind eist van, van iets anders. Maar hij eiste van hem, van de schepper. En op, je moet altijd weten hoe, wanneer en hoe. En de schepper onthulde hem die dertien eigenschappen van barmhartigheid. En daarvoor, voordat je die dertien die uitspreekt, dan noem je dan twee keer de naam van... Hawaïa van vierletterige naam van de schepper. Okay. Voordat wij dat uitspreken, die één voor één. En als je niet kan direct dat, kijk naar de, naar, de, naar, naar de uitspraak. En anyway, de bedoeling is dat ik hoop dat wij dan, laten we zeggen, voor de sluiting van de poorten van de hemel, ja, dat is dan nog een, een ietsje meer dan een half uurtje, dat wij het allemaal samen. Rustig gaan uitspreken zonder op te staan. In de, in de synagoge staan ze allemaal op. Dat is allemaal bedoeld, ook goed bedoeld, want opstand betekent dat jij Gadloet heeft. Begrijp je nou? Als mens opstaat, Als een mens opstaat in, terwijl hij een gebed uitspreekt, betekent dat je laat dat die komt in de toestand niet hij qua gebed, maar de gebeden zijn volmaakt opgemaakt door de grote wijze. Dus als het soms staat, is geschreven dat jij moet opstaan bij een bepaald gebed, Wat betekent opstaan? Dat betekent dat op dat moment jij hebt ervaard Godloet, wat we noemen, tien sfeerhoed, volmaaktheid. Volmaakt, volmaakt. En daarom kan je dan met een gestrekt, gestrekte hoofd, als het ware, gestrekte uh, romp, voor de schepper staan. Andere gebeden zijn bijvoorbeeld dat wij zitten doen. Zitten betekent zeven sfeerhoed bijvoorbeeld, kleine toestand. Klein toestel betekent zittend. Ja? En bepaalde momenten, bijvoorbeeld vandaag, vanavond, zal een moment zijn wanneer iedereen moet gewoon neer, zeg het, neerdalen, neerdalen. Niet alleen buigen, buigen ook. Knielen, ook helemaal uh, zich uitspreiden, als het ware. Uh, uh, ook in de synagoge, et cetera, dat, dat doen ze ook. Uh, dat ook, ook heeft te maken met bepaalde gradatie van toewijding. In het gebed waarbij je jezelf opoffert, als het ware. Zonder, zonder opoffering, zonder, zonder inkeer, het is absoluut onmogelijk om iets te bereiken in het leven. Dus moeten we zien: inkeer is van het, van het besturingssysteem voor, on, voor ons voorbeschikt. Voor, voor dus we dat moeten we Weet weten zo. Dus dan staan ze op. We gaan niet dat opstaan. Uh, Belangrijk dat je opstaat in jou van binnen, dat, jij het, dat wij die, die, tien, die dertien eigenschappen van barmhartigheid, dat wij ze uitspreken als, als, het ware als lof voor het heelal, voor de koning van het heelal. Want dat zijn, al die eigenschappen zijn gewoon verspreid, je vindt ze overal in het heelal. En dat is de toestand wanneer al, een, wat we zeggen, dat een grote toestand. En wij ook gaan het ook dan uitspreken, zij allemaal, ik zal dan één voor één, ik zal dan eentje bijvoorbeeld uitspreken, en jullie dan herhalen dat. Van beneden naar boven? Nee, ik ga er één, twee, eerst noem ik dan twee maal de, de naam van de schepper Jutke uh, Wafke. Uh, uh, uh, Adonai, zal so, ik twee keer zeggen. Ja? En jullie zullen so dat gewoon één voor één herhalen. Dan zeg ik bijvoorbeeld twee maal de naam van de eeuwige naam. Van de Jutkeva, van de vierletterige naam. En dan zeg ik dan één voor één. Zeg ik bijvoorbeeld deze naam. En jullie herhalen dat deze naam. Dat is dertien woorden. We zijn klaar met dertien woorden. Terwijl zij staan in de synagoge, dan weet ik hoeveel woorden. Dan uh, naar schatting zo, so, misschien zo so ja, yeah, iets minder dan de hele zoger wat voor mij ligt, ja. Yeah. Dan moeten ze allemaal uitspreken, daar is enorm veel, veel werk. Natuurlijk. Uh, maar, maar tussendoor praten ze dan ook met elkaar over zaken. Ja, maar praten ze ook met elkaar over, die, over zaken, over alles. Maar het is gewoon als mensen, natuurlijk zijn er ook mensen die toewijding hebben, maar gewoon volkomt dan. Op deze dag allemaal gaan zij naar de synagoge. Wat wie weet. Krijgen, dan krijgen zij een straf of wie weet dat. Iedereen komt daar. De, de meeste schurken komen allemaal. Joden, maar Joden heeft altijd in zichzelf een beetje angst of een beetje een beetje angst. Wie weet wat het allemaal het zit al in gebakken. Dus eigenlijk. De ja, Jood kan eigenlijk niet zijn een volledige scheur, maar, maar, maar het heeft ook niets. Maar dat kan ook misschien. Het kan zo verzeild raken. Dat als de mens niet aan zichzelf niet werkt, dagelijks, dan wordt het ontvreemd. Ontvreemd raakt hij. Ontvreemd raakt dat. Vervreemd, sorry. Vervreemd raakt hij dan van het eeuwige. Dus van de witte van het geweld. Nou, dan is het. Vraagt dit dan om alende? Oké, okay, we gaan nu du duidelijk ja, dat wij gaan wat we gaan doen. Oké, okay, we gaan het even uh, verder. Maar dat is wat iedereen, meerdere malen, van, van voor vandaag wordt het allemaal uitgesproken. En wanneer dat uitgesproken wordt, wat wij nu wat op het bord staat, staat de de ark open, open betekent dat ook wij en de hoge kracht, de schepper zelf, keert zijn panim, zijn gezicht naar ons toe. En dat op dat moment natuurlijk moet de mens zijn uiterste best doen om die gelegenheid te benutten. Maar eigenlijk wat bedoeten we dat, moeten we elke dag dat benutten en niet alleen wachten dat het allemaal uh, op deze dag. We gaan beginnen met verder met de zoger. Bladzijde bed, dus tweede bladzijde. Uh, de tweede kolom onderaan zien we twee regeltjes. Dat is een nieuwe linie. en en. Hou dat wel in de gaten, dat die alinea, die van de tweede regel, die gaat over natuurlijk in de eerste kolom van de volgende bladzijde. Ja? Dus dat gaat direct twee, twee regeltjes lezen we. En dan beginnen we weer bovenaan aan de eerste alinea, Aan de eerste alinea en de eerste kolom van de bladzijde drie, de volgende bladzijde. Ja, we gaan gewoon beginnen direct... Uh, Nee, daar niet. Niet daar. Waar ja. Sulam is. Dus waar het commentaar is. Boven hebben ja, we al gelezen. Boven, ja, bovenaan. Zien wij. Kijk, dat is. We lezen al Deze, dat is een commentaar. Zie, de commentaar is binnen. En boven is de zoger so zelf. Maar wij lezen nu, we staan nu in het commentaar. Dus onderaan. bed. Ziet u, twee regeltjes. En dan gaan we nu direct na twee regeltjes weer. Uh, bovenaan, aan de derde aan de redenregel, en daar, alleen commentaar, oké, okay? commentaar en de zoger zelf staat bovenaan, oké oké iedereen ziet het oké oké, wij gaan verder iedereen heet it het iedereen heet het voor zichzelf anders zit met iemand anders naast oké okay. Hey, ik ga lezen. ja, WZ Shamar, dat is ook afkorting van en dat is wat gezegd is, of dat is wat geschreven is. Ja, onderaan, ja. Of Elohim. dat is een stukje heeft hij dan in vet gedrukt, om even te, te, een stukje van het van Zogers zelf, om te laten zien wat wij gaan nu behandelen. Of elokim dat is ook een afkorting. Wihule betekent dus uh, dat uh, enzovoort. So Heb so Apik, uh, uit, uitgekomen zijn, Jud, Gimel, Tevin. De, de dertien woorden. Okay? Als prototype van die dertien woorden die op, op het bord staan. Maar eerst werden zij aangegeven nog in de eerste in de eerste zinnen in de eerste zinnen in de eerste zin uh, en het eerste paar zinnen van het Torah zelf. We moeten het zo zien dat um, alles wat staat in het de, de staat, bestaat, bestaat principe één mukdam om elkaar Torah. Er is, niet, er is niet. Eerder of later. In de Torah. Er is geen chronologische volgorde. In de Torah. Wat betekent dat? Betekent dat. dat uh, geestelijk natuurlijk. Betekent dat. Uh, alles wat gaat. Wat zou gaan gebeuren. Um, met Mozes. En met het volk. Etc. Kan je, kan je zien al in hun. In. ...in de wortel... ...kan je het zien al... ...in de akte van... ...in de scheppingsakte zelf. Alles is ver, verbonden met elkaar. Niets komt gewoon... ...ontstaat van niets. Dus we kunnen ook straks alles zien... ...hier en hier met Kain bijvoorbeeld... ...straks kunnen we zien... ...waar vandaan komt, al komen al de zonden. En welke zonden zijn dat, etc. Zo ook met de goede dingen. De zogger zegt ons in het begin... Dat vanaf de eerste benoeming, de eerste uh, benoeming, van de, eerste, uh, de, eerste, uh, benoeming ja? de eerste benoeming van Elohim tot de tweede waren er dertien woorden. En die woorden die waren, waren de krachten van Rachamim, van Barmhartigheid, maar in Kim. Om later ontvouwen worden, ontsproten te worden, later. Dat is hier dat in elke generatie wordt hetzelfde, want het mechanisme werkt veelloos. Het is alleen andere verschijningsvormen, maar alles kan je zien hier aan het scheppingsplan, aan het scheppingswerk, kan je alles zien, alles tot aan de komst van de Messias, Messias kunnen we zien in de Torah. En niets dat wij zitten dan te verwachten. zo wishful thinking. Misschien dit, misschien dat. Als je kent de, de scheppings, de, het scheppingsplan. Uh, en het scheppingsverhaal. Dan weet je precies tot aan het einde der tijden. Wat allemaal kan wat gebeuren. Dat is wat de kabbalisten ook vertellen. Hoe meer je is, in erin komt. Hoe meer dat... Ik zeg het uh, zo eenvoudig, ik heb zoveel uh, mensen gewoon toevallig ergens in de trein op gezegd dat bam bam, niet dat ik dat zei, maar ik ook keek naar iemand eh. en ik heb hem gezegd dat en dat en dat, ja. ook van onze uh, lezers soms heb ik ook gezegd dat je moet dit en toe doen, ik wil niet zeggen dat adviezen geven, uh, uh, absoluut niet in het persoonlijke leven, maar nu no, doe ik absoluut dat niet. Maar vroeger een beetje wel. En dan, en dan, uh, ja, dan danken ze mij. Dat is absoluut niet aan mij. Maar als je dat ziet, als je dat doet, dan leer je dat. Word je specialist in, in het herkennen van geestelijke krachten in een mens. Dus niet voor aura, maar... En dat staat allemaal in, in, in het begin... Alles kunnen we lezen in het scheppingsverhaal van het, hoe het, van Brasid, van, Hoe uh, zeg je dat? Scheppingsverhaal, daar staat alles in, alle krachten, alles staat daar als het ware uh, verwerkt, maar alleen in zijn, in het woord, in de woord. In een kind. Zowel als weer, absoluut. Dus. De, uh, we gaan verder. Dus de is a tweede a regel, tweede woord. Als eerste woord na het dubbele punt. More, dat leert. She Elokim, she elokim Dat de naam van Elokim, de naam Elokim. shebamikra de hocho. Sheba betekent dat in de vers, in de vers, de hocho van hier betekent in het Torah zelf. En dat hij gaat citeren. Breshit bara elokim. In den beginne. Breshit is in den beginne. Bara schip Elokim. er dus staat schip elokim. En niet zomaar gewoon. Uh, God schiep Wat is al God? Allemaal hetzelfde Een pot nat. Nee we moeten weten welke krachten waren dat hij aan het spel. je en uh, wat is het? Schip Elohim. En nu gaat je dan zeggen: Shehu-Sod. Afkorting. Shehu-Sod, dat het geheim is. Bina. Bina is Elohim. Bina. Dus de sfera Bina is dus een Elohim. hama zelet die doet emanieren. Lenukwa. Lenukwa. Nukwa doet du emanieren. Dus Bina doet emanieren. Nukwa. Nukwa de zeerantien. We hebben gezegd die zeven bestaan, zeven dagen van de schepping, dat is zeerantien, zes sferoot van zeerantien. En maal goed, dat is wat geschapen werd, zeven dagen. En die zeven dagen betekent zeven sferoot, ja, geschapen werd. Uh, apik, ja, apik, de dus apik betekent uh, kwam uit. Jud Gimel Milim. Jod, giemel, das is afkorting van dertien. Jud is 10 En Gimel is drie. Dertien Milim. Worden. Schehen. Die, die zijn er. Dat zijn zij. Het. Het is. We hebben gezegd. Dat is een partikel van. Wie van dat? Van van een direct, direct voorwerp, zeg je dat in het Nederlands, van de vierde naamval. Dus, ja? Een leiden voorwerp. Oké. Een ja, voorwerp. Ja, dus ik zie, ik zie hem. En dan in het Hebreeuws gebruikt men ik zie en dan gebruikt men het woordje het. Zeer, zeer enorme geheim zit daarin natuurlijk, wat men natuurlijk niet weet ook wie de taal gebruikt, weet niet wat het et is. Maar we gaan het helemaal niet zien. Dus et. Ha-Shamayim. De hemel. We-et. En we-et ha-arets. En de aarde. We-a-arets we ha ha i ta tohu, En de aarde was uh, woest en leidig. We gozer, al neet, al dat weten we soms van. En de duisternis boven de, de afgrond en, uh, zeggen dat, we roor, en de geest. En de geest en dan zo komen we dan en de geest gods, ja. En dat de tweede keer gods is ook, daar komt ook de, de, de naam Elohim, de tweede keer. Dus van de eerste, na, de eerste naam van Elohim tot de tweede zijn dertien woorden. Je dat alles zit in de kiem, in die scheppingsplan, om later ontvouwen worden. Wat we hebben hier op, op de boord gezien: dat waarbij wij zien al niet alleen woorden na, uh, van het Torah die dan in de vorm van hemel, aarde, geest zijn aangegeven, maar we zien al eigenschappen. Ja of niet? Later komen zij tot uitdrukking op lagere niveaus eigenschappen. Ze manifesteren zich aan ons. Als eigenschappen. Oké. Okay? Maar hier staat in de Torah zelf. In de eerste zin van de Torah. Zijn dat alleen maar namen. Woorden. En zijn dat namen van de schepper. Oké. Okay? En hier zien we die. Die zijn al eigenschappen van de schepper. Zie je. Hier waren alleen maar het. Uh, he, uh, hemel. Aarde. Ar, uh, et cetera Allemaal namen van de schepper, okay. Moeten we niet ons voorstellen als wij we dat wezen in de hemel, dat we moeten ons hemel voorstellen. We spreken absoluut niets over over materiële. Okay. Dat is erg moeilijk in het begin, maar stap voor stap zal het het aanleren. Maar steeds, steeds jezelf controleer dat jij geen ver, verbeeldingen maakt, geen beelden maakt. Want dat is dan, dan heb je het over niet of wat, wat, wat, wat, wat, dan is het niet wat, wat, wat bedoeld was. Want de kabbalisten spreken over hele, überhaupt alle geestelijke boeken, ze spreken over krachten. Maar hoe kan je dan over krachten spreken anders dan in, in, in de taal van onze wereld. Maar we zien wel het verschil, tussen die woorden, Schaman, dus hemel, aarde, en aarde was woest en ledig. Beetje, ja, vreemd, so, maar hier zien we al op het bord de, op de, board de, de ont, openbaring van de schepper aan Mozes, al in de krachten die dan als eigenschappen van de schepper zijn. Want in, in, in die dertien Woorden die wij nu leren. Daar kan je het nog niet zien. Ja. Die zijn nog in Kim. Uh, dus. Uh, nu zitten wij dan in de vierde regel van boven. In het midden. In, in, in het midden. Dus verroeg En geest. En dan drie, drie woorden. Uh, laat, drie laatste woorden van de vierde regel. Van boven. En de Heino dus. Ad Elohim. Ad is tot. Elohim is de naam van de schepper. Tot Elohim. Ad Elohim. Tlina. tlina. Tlina is Aramees voor de tweede. Tot de tweede keer. Dat de naam Elohim genoemd werd. Ja. We weten wel de tweede keer was het. En de schepper. En God zweefde over de water. Ja? Dus dat is de is tweede keer. God zweefde. Dus, dus niet in, met inbegrepen van het woord Elohim, dat zijn die dertien woorden waarin staat, waarin al vanaf het begin van het Torah al, staan al aangegeven de dertien eigenschappen van warmhartigheid waarmee de hele, het hele helaal, de hele schepping omringd en beschermd zal zijn. Oké? Okay later zien we dat ontvouwt wordt, ontvouwen wordt, etc. She'elu dat deze zit in vijfde regel, tweede woord. She'elu Yud gimel tevin dat deze dertien woorden. soms gebruik die woord mila in het Hebreeuws en soms gebruik die woord teva. Twee verschillende woorden voor voor voor voor voor het Woord, woord. En dan zullen we ook zien waarom. Het is gewoon wonderlijk, maar langzamerhand. Zo'n hele jood gimme deze dertien woorden, Romzim. Vaak zullen we deze, woord, deze wortel tegenkomen. Romzim betekent toespelen. Toes, toespelen. Rind, uh, huh? precies. Een hint geven. Dat is zoiets. Dus iets wat, wat, wat, als het ware, niet direct, maar die verwijzen als het ware naar iets. Romzim. Ja? Verwezen. verwezen meer hint, de hint geven. Al, al otam, jud, gimmel. Ze verwijzen dus naar die dertien. Otam is die. Al is op. Letterlijk. Op otam, op die jud, gimmel. Op die uh, dertien alin uh, bladeren, we hebben gezien, we hadden ook die, die over dertien bladeren. ben benachochim van de lelie onder de doornen. Ja, we hebben die ook gehad, ja. De dertien uh, in, besoot, ik zeg in het geheim, dus in, het, in de essentie, zo... So, Besod, Hayam, f uh, f basod, de Zee, Haomet, die staat, Al-Shnei Asar-Bakar, die staat boven, uh, boven twaalf ossen, hebben we gezegd. Twaalf ossen. Herinnert u wat, dat hadden we vorige keer, dat Salomo, het opgebouwde op, op, op, tempel, waarbij zo was het, ook weer Remmes heet het, ook weer toespeling op geestelijke Zit er daar zat er daar iets in die zee wat Mozes heeft uh, laten zeg dat, laten allemaal opbouwen allemaal weet je wel nee dat is van water dus hebben dan een zee, heeft het zee aangelegd als het ware een stukje zee aangelegd bij de, op de tempel ja? in, de, in de tempelcomplex Waaronder stonden die zuilen in de vorm van 13 van 12 ozen. Is er iets heiligs aan die ozen? Of aan de zee? Absoluut niet. Maar heeft het zo gemaakt dat het toespeelt op de geestelijke Malhoe, Noekwa? Ja? Waarbij alleen één sfera is boven het, boven het water en de der 12 is daaronder. Maar natuurlijk dat het volk ging daar buigen. En dat gepurpeld. En natuurlijk bedenkt. En dacht altijd. Gewone gepeupelde dacht altijd. Dat, dat dingen zijn heilig. In elke volk zo. Ook, ook, ook in het Joodse volk dat dacht, altijd dachten wat makkelijker is. Om, om neer te buigen voor iets wat je ziet. Begrijp je dat? Maar het is bijzonder moeilijk om langzamerhand doordrongen te worden dat heilig is, datgene wat leeft altijd. Dus niet van steen en van iets anders, maar iets wat zit in het programma, iets wat zit in het, iets wat altijd leeft, begrijp je? Maar natuurlijk is handig altijd, uh, ook bijvoorbeeld gisteren en vandaag, uh, ...gaan mensen bijvoorbeeld naar synagogen... ...en daar kijken ze wat het allemaal, het allemaal... ...verheven, de het hele, de hele jaar gaan ze dat niet... ...maar op die dag wel... ...en dan gaan ze daar allemaal kussen... ...die, weet het, veel, die al die andere dingen doen... ...maar denken ze, denken ook daar... ...dat in dat, in dat kistje... ...waar de Torah zit, dat dat heilig is... ...en ze komen daar en ze buigen zich... Voor, ...voor de kistje... ...voor dat, weet je wel, voor dat kist... ...voor de ark... ...en ze denken dat daar iets, misschien in de ark zit... ...iets, iets zit... Daar is niets hogers of lagers dan bijvoorbeeld in, in ons wc hier. hier niets, niets heiligs is daar. Absoluut niets heiligs is daar. Dus begrijpt u wat ik bedoel? Dus je moet het niet zo op die manier heilige dingen zien. Heilig is iets wat leeft altijd. Begrijpt u dat? Als je gaat naar de synagoge, prima. Maar als je buigt voor iemand. Of oh, voor de Torah, als je buigt voor, voor de Torah, je meent dat je buigt voor de schepper, voor de eeuwigheid. Dan heeft het zin, als je buigt voor iemand daar, voor, voor iemand met een baard, of iemand, of iemand die veel dat, of iemand, moet je weten, dat is allemaal, allemaal, allemaal, allemaal schuwelijke, Dat is allemaal kinderlijke dingen, niet schuwelijk, kinderlijke. Denk altijd eraan niet in de kerk, niet in de synagoge, niet ergens anders, vind je iets wat heilig is, behalve als je jezelf in overeenstemming probeert te brengen met de eeuwige, ontwrikbare, absolute wetten van het heelal. Dat is iets wat dat is iets wat leven geeft. En niet dat jij dan vandaag so vanaf van naar, naar de dienst gaan we eruit, zo patatje en dat en zo dus we hebben gezien dat hij weer parallel trekt met die dertien ja, met de dertien, die dertien woorden die wij nu leren te zeggen dat het ook weer terug te vinden waren in de tempel, in het wat we hebben gezien, in het uh, de zee plus die twaalf oosten, ook symboliseert dat de zee is iets vloeiends, onbegrensd, en ossen die dan, als het ware, onder de, onder de parsa staan, dus in de bria, staan. Os is zwaar en lichamelijk, etc. cetera, et cetera, et cetera, Dus moet ook, misschien dat is ook, maar hij vertelt ons niet, dat wil ik ook niet daarover hebben. Kay? Kanaal, kanaal, zoals het in het midden, in het midden van het regel kanaal betekent zoals hierboven uh, gezegd. Shehem uh, okay, Hachana, kijk dat is voor ons belangrijk. Dat die, dat zij zijn die die ja die yeah, dat die, uh, die die oosten die waren dus als je twaalf onder in de in de waren en de eentje, ja en eentje dan, dan lady was in het Dat Shehem Hachana dat dat is dat dat is voorbereiding, hachana is voorbereiding, het? voorbereiding, we en ook een andere woord voor, voor, om zich uh, heerxer, ook zich kosher maken zich ook voor, voor te bereiden, heerxer. Le Lechneset, lechneset Israël dat dit is voorbereiding was voor de toestand van Knesset Israël. We hebben gezegd. Knesset Israël is dezelfde malgoed, uh, maar dan vol, die dan in volledige toestand is. Alle, alles in zichzelf heeft. En het feit dat twaalf stonden nog in de Bria, en eentje boven, betekent dat het nog een kleine toestand is. En dat is nog een periode van voorbereiding. Ja, Kabel, ja, dat zij, zouden, zij zou ontvangen yes. zij betekent Knesset Israël Versammeling van Israël dat is die Malchut die dan in haar, in haar volle glorie als het ware, volledig schet ik dat zij zou dat zij zou, uh, zou ontvangen Jod Gimel Michilan Drachamim Gimel Gimel vergevingen, als het ware, van uh, warmhartigheid. Ja? Dus, betekent die dertien, dertien woorden die wij hebben gezien, de hemel, en de hemel, en de aarde, uh, weet het, uh, alles wat we hebben erover gesproken daar in de, de eerste versen, dat dit allemaal, als het ware, uh, aanduiding, eerst, dat later knesset Israël. De, de maalgoed. Ontvangen zal al die dertien. Wat we hebben nu hier op het bord. Al die eigenschappen van warmhartigheid. En in die dertien woorden. Die hebben we gelezen in de Torah zelf. dat kunnen we die niet uitlezen. Ja? Die staan nog in de woorden van. De hemel. Aarde. Geest. Etcetera. Maar die zullen dan. Neerkomen op. Als zij, oké, als zij dan in de kern zijn, ja, zoals ze zijn, dan zijn zij die woorden de namen van de scheppers zoals wij dat lezen in de Torah. Het Hashamayim, de hemel, de aarde, etc. aarde, etcetera, etcetera. Maar wanneer zij komen dan uitgewerkt al op de knesset Israël, dan verkrijgen ze die de, de andere vorm. hebben ook dezelfde dertien. Je kan dertien allemaal overeenkomen met die dertien woorden. Maar dan in de vorm van uh, eigenschappen. Eh? Kijk. Geen verschrik, natuurlijk niet. Alleen hier zit het... Kijk, alles moeten we zien dat het eenvoudig is. Alle wetten van de geel is alles eenvoudig. Eenvoudig en geniaal. Alles waar je ziet waar complexiteit zit in onze wereld ook... Dan moet je dan vluchten daarvan ook. Oké, okay, onze, onze wereld moet er wel soms. Maar je moet het altijd terugbrengen om te trekken. Om te zien, om te gaan zien aan de kern. Want de kern is altijd eenvoudig. Eenvoudig in zijn complex. Alles wat complex is, zit in de hogere, in eenvoudige eenheid. Complex betekent dat jij de tegenstellingen zijn. Ja? Dat jij ziet... Hoe kan ik dan reimen dat en dat? Hoe kan ik dan dat ding reimen? Op een hoger niveau kan je het wel remen. Ja. We gaan, kijk, we hebben nu in nog het laatste, laatste zinnetje. We zeggen maar, le sachra om te omringen le knesset Israël. Om de knesset Israël te omringen in om hem te beschermen. We zien het wel dat dit nog in bij de scheppingsplan is zo so bedoeld. En op die dagen, zoals we nu beleven, Hashanah, en dat is vanaf de Rosh Hashanah van het nieuwe jaar, tien jaar, tien dagen geleden was het, en dan verstrekt, verstrekt, verstrekte tien dagen. Tien dagen betekent de hele zo. tot de dag van vandaag. En vandaag is het moment, zeer belangrijk moment natuurlijk, om die dertien uh, eigenschappen nieuw uit like, te spreken. Het is nu vier minuutjes, 34, so ja, vier, vier, vier minuutjes tot de sluiting van de poorten van de hemel. Natuurlijk moeten we dat niet zo so, nauw zien: uh, dat het allemaal uh, gesloten wordt is altijd goed dat je komt bij de opening of bij de sluiting, maar niet als het, als het al de duur al op slot is, dan wil je iets kopen, het, dus, of wil je iets voor, voor. het is altijd goed, toch wel zelfs voor de sluiting, dat je toch voor de sluiting is het nog misschien mooier, maar voor, voor de sluiting van de winkel dan kan je misschien afdingen het <laughs> is, is altijd mooi, mooi om dat toch wel aan toch wel, het begin van de week dat iedereen dan de koper dan zegt oké okay, kom ze, laat ze komen dan ik heb nog hele dag voor mij en nu de schepper ook want ondanks dat het feit dat het zoveel alle eh, alles in de vol van van mensen, de schepper let natuurlijk op innerlijke van de mensen en als we nu ons erg goed in nu echt uh, overgaven doen van binnen niet komedie spelen. Proberen we nu die paar minuutjes dat uh, te doen. Dan weten we niet enorm hoe wij, uh, hoe de schepper wil ons graag hier, in deze, deze lokaal, ons uh, opnemen. En ons dertien van zijn barma, uh, eigenschappen van zijn barmhartigheid op ons laten uit, uitgooien, als het ware. Uitgieten probeer niet te twijfelen. Alleen, ik zeg dan eerst twee woorden voordat we dat, zeg ik dan twee, twee keer de naam van de scherper, en u herhaalt het ook. Dan zeg ik één voor één en u herhaalt dit ook, de uitspraak daarvan. Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai. El, El. Rachum, Wehanun, Wehanun. Erg, הפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נוצא אבון ופשע וחטאה ונקה In die dertien, Later zullen we zien de opbouw van elke, van elke, elke woord in het Hebreeuws. Hoe dat zit in elkaar? En waar komt het de, de kracht vandaan? En waarmee overeenkomt elke kracht in? in de mens zelf. Alles wat we hebben te maken hebben, we zullen ook okay. daarmee te maken hebben. Maar wij zullen niet noemen deze namen. dat is van Torah. Maar wij zullen te maken hebben met Sfirot. in plaats van dat zullen we weten waar het zich bevindt in, uh, in ons. Welke plaats moet ik dan in mij zeggen? Uh, laten overeenkomen om bijvoorbeeld de naam El in mij te laten ervaren. Maar niets komt van boven als wij ons niet in overeenstemming brengen. Dus El bijvoorbeeld die overeenkomt met Gesed. Zie je? El, de naam El. Zo zullen we dat allemaal zien, welke, maar dat is gewoon verschillende weergaven. Sfera is Sfera, emanatie van het licht. Hebben? Uh, en dat zijn ook de namen, de namen van de schepper in bepaalde verhoudingen, dat allemaal. Zo is het we. we gaan verder. We, we hebben ook daarover nieuw. Ja, deuren van uh, hier in, in Nederland, de deuren de poorten van de hemel zijn nu al gesloten. Dus. De betekent dat het, ja, dichtgeslaan, precies. Maar moet je zo zien, dat het altijd in onze kracht is, in onze macht is, in onze kracht is van beneden, om altijd, alleen maar niet, de poort weer te laten opengaan. <coughs> alleen maar niet. Zo moet je het zien. En niet dat we uh, een, passieve, een passieve schakel zijn in de geschiedenis, of weet veel, in de in machine, in de hele machine, en weet je, net als... Uh, als moeren, een hele machine, nee, of Het uh, uh, is zelfs zo dat wij het nogmaals kunnen Als je jezelf echt in kracht, qua kracht, overeenkomt met de, met de hogere kracht. En een grote kabbalist, een kabbalist wil niet stigmatisatie doen, maar een grote helige bijvoorbeeld in staat is om zo'n kracht van zichzelf uh, uit te laten komen. Waarbij uh, verordeningen, is, goeie? verordeningen, negatieve laten we zeggen, ellende. Kan wat in de wereld dien moet komen, wat van boven in het hoog, hoge gerecht. In de hemel al aan de hand van de gedrag en van, van de mensheid is al be, besloten is al dat er onvermijdelijk zal plaatsvinden. wonnis is al getrokken. In staat is een grote, uh, grote betekent van binnen grote. Niet dat je hem goed kent. Iedereen die applaudisseert. Van die trouwens niets komt naar boven. Uh, dat die in staat is om zo'n gebed te doen, ook niet alleen gebed, maar qua kracht, om het te niet te doen. Dus de, de verordeningen, de vonnis van boven, die kan het niet doen een mens. Wat zit allemaal in de mens? En niet dat wij zo klein ons opstellen, soms absoluut klein, maar aan de andere kant. Uh, de schepper wil dat wij als hem worden en moeten we niet uh, dat dus is geen heilig denken dat het niet heel schepper is, daar en ik ben hier absoluut, alles alleen van jou hangt af, alleen van jou en van niemand anders niet van religie, niet van die dagen die, je moet het al komen, je bent bang dat je dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat niet komt daar naartoe, nou ik ga naar zijn hoog of naar de kerk of weet ik veel dat, dat er iets gebeurt, niets gebeurt als je thuis in je kleinkamertje dat allemaal uh, oprecht, die dertien uitspreekt, dan kan je alleen, niet kan je ze alleen maar overal uitspreken, uh, of in welke toestand dan ook. In welke toestand, je komt in een toestand, in welke toestand, je kan niet daaruit komen. Moet je naar een, naar, naar een psychiater gaan, moet je naar een, naar een club gaan, weet ik veel, naar een café, om de hoek, dan verspil je energie en alles. En, uh, uh, uh, uh, dan gaan we dan kijken naar die namen. Maar eerst die twee namen. dus Adonai, Adonai, wat ik zei. Eerst, heb ik niet opgeschreven. Dus eerst die vier letters. Dus Adonai, Adonai, eerst moet je natuurlijk, moet je Want Adonai betekent die eeuwige naam van was is en zal zijn waar geen waar geen onreine krachten zich aan kunnen zuigen. En dan zeg je dat want in die Adonai, je ziet alles. Je hoeft het ergens niet. Maar dan ga je dan weer ontvouwen van die wetten. Dan ga je weer ontvouwen van die de andere dingen. Dat qua krachten, zelfs als je niet begreep, maar je het uitspreekt. Maar met, met volle overgave en geen twijfels. probleem is twijfel. Twijfel is jouw alle probleem van, van iedereen. Hey. Wat is het verschil tussen een heilige en een andere heilige? heeft grotere uh, uh, mate van vertrouwen opgebouwd. Je kan het niet hebben, niemand heeft het van nature opgebouwd. En als je het opbouwt, dan ontvang je, dan ervaar je dat alles. Het bedoeling is ervaren, niet weten. Van weten komt geen zegening van boven. Je kan alles weten van, je, van alles wat je wil Taal moet van je 15, 20 keer uit je hoofd te kennen, komt er niets van terecht. Van geloof gekoppeld aan weten, maar overgave, daar ontvang je alles. Okay. We gaan verder. Um. Dus we zitten nu in het midden van het, midden, onder het midden van die Alinea. Maar dan direct na, in het midden zien we dan in vette letters. Dus een stukje van zoger. En we gaan dan de volgende regel na die vette letters. iedereen ziet het? Die Yud, Gimel middoot, want 13 Eigenschappen, midoot betekent eigenschappen. Maar ook betekent middag betekent ook mate. Zie dus Eigenschap en mate. Zie dat maat. Alles wat nee, maat heeft, heeft eigenschap. Nee, nee, maat bedoel ik mate. Af mee. wat wat, wat je, iets wat je kan meten. Mate van iets wat je kan meten. Alleen wat iets wat kan meten, gemeten worden, dat is eigenschap. Anders is het alleen maar licht. Hebben? het belangrijk is dat het. De Jod Gimel Midoot, de dertien uh, eigenschappen van Rachamim, harachamim, van de barmhartigheid. Zie je, barmhartigheid komt van het woord Rechem: barmoede. Ook wij bevinden ons in barmoede alles hele, hele, hoe zeg je dat, hele helaal is als het ware voor ons een soort een soort placenta als het ware. Baarmoede? sorry, baarmoede. Dus alles zit daarin met al die krachten, met water en water alles zit ook in ons. Ook dezelfde, net zoals bij een barmoede, barmoede van, een, van een vrouw, waar een kind, waar een vrucht zit. Dus hetzelfde zit het ook. Dus dat is dan het woord rachamin. barmhartigheid Ja. En je begrijpt dat dit allemaal zit. Qua, qua. Shehen. Hamogin. Hashlimin. Hamogin betekent ook licht. Mogin heeft met te maken met. Met hoge, hoge hersenen. Als het ware. Maar. Betekent. mogen betekent ook licht. Zo allemaal leren. Licht maar dan. Uh, in de kilim van uh, zeer in mahkut wat wij zeggen. Dat heet morgen. Okay? Ja. Haar slimim, uh, morgen ha slimim. betekent heel Dus een volledige uh, licht of volledige morgen noemen wij dat. De nukwa, van nukwa ja, dus die dertien, dertien eigenschappen van Rachamim, van barbaardigheid, bar, bar, wat is dat, zegt hij dat? Dat is licht. Zie je dat niet, de uh, woorden zelf, zegt hij. Dat is licht. Dat is een volmaakte licht, zegt hij, mogen Hashlemim, Volmaakte licht van de Nukwa, van de noekwa uh, uh, van de nuqua, van Zielud. Uh, Waaruit al het goed komt naar ons, naar de hele schepping. Straks zullen we dat alles stap voor stap zullen we dat ervaren. Dat. Want wij zijn ook product, wij zijn ook ingesloten als het ware mens. In die noekwa. Wij zijn een deel daarvan ook. Dus precies hetzelfde wat daar gebeurt in hogere. Gebeurt dan in de zielen van de mens. Onthoud het erg goed. Wij spreken geen woord over onze lichaam. Dat is geen onderwerp van Kabbalah. Dat is überhaupt geen onderwerp van Torah. Wat allemaal daar zij doen met religieën. Dat zij daar met wassen, met handen, ze denken dat het heilig is. Je moet er dingen doen. Je moet ook, moet, moet ook voor jouw jurken zorgen. Dat de jurk schoon is. Maar niets meer. Dus wij spreken geen woord, zullen we, zult u zien in de hele studie wat wij zullen doen. Wij spreken geen woord van dat. maar dat gaat dood. Absoluut hebben niets te maken met het lichaam. Onthoud, het is erg moeilijk natuurlijk in het begin om dat te, te ervaren. wat al ons volk denkt dat dit het heilig is. Dat is heilig. Ik heb altijd in mijn licht gezegd. Dat van mij verschilt niet van. Van de herder. De herder, van naast mij in een de maar heeft een herder. maar dezelfde vlees, dezelfde natuur. Dat is allemaal van de aarde genomen. Er zit absoluut niets heiligs. Absoluut onthoud dat. Anders hou je weer hou je met, met, met de fantasieën bezig. Ja, maar de tijd is ja. Maar natuurlijk zegt men dat zo aan een gepeupelde dat het zo is met de hemel, of we zeggen dat zeggen ze dan een schitterend hemel, met lichaam lichaam wordt, zeggen we het over heer heerlijke lichaam. Geen mens ooit, geen ooit, geen mensheid had ooit een heerlijke lichaam. Onthoud dat even. Als we zeggen, als men zegt over heilige, ook voor onze van onze ouders, Abraham, Israël. Natuurlijk hadden een enorme mate van zuivering van, uh, van binnenzuivering. Maar dat vlees is altijd stinkt van iedereen. En uh, het is niets in dit lichaam, niets is heilig. Maar je moet het wel verzorgen. Je mag daarvoor niet zeggen, ah, als het niet, als het niet heilig is, uh, dan ga ik me heilig houden met, met, met geestelijk werk. Maar het lichaam is niet heilig, dus ik mag wel... Ik mag wel uh, doen daarmee wat ik wil. Ook, ja, maar ik ook gewoon even even, hoe zeggen dat, even uh, ontruchtplegen en van alles. Het is toch niet heilig. Absoluut niet. Wat daar, daarin zit, jouw, dat is jouw ziel, je mag het absoluut niet doen. Je moet je allemaal schoon houden, etcetera. je moet wassen, et cetera. Maar van al die wasserij, van al die wa wassen van, van je lichaam, worden je niet heiliger. Absoluut niet. Ook als je gaat bijvoorbeeld naar de naar de rituele bad. Denk je dat je wordt een, een, een fractie. Dichter bij de schepper kom Absoluut niet. Moet je dat vergeten dan? Als je innerlijk jezelf begrijpt. En instelt. En overgave doet. Dan wel. Dan kan je ook in een morassie wassen. En word je hele. Word je, word je schitterend wit. Van binnen. Onthoud dat. Als je wil religie. Hou je met religie ook daarbij. Het is <laughs> niet erg, dat doet wel, maar ik zeg niet, natuurlijk mag ik dat niet zeggen dat. Want het is <laughs> een, men zegt dat niet, maar ik wil graag dat jullie sneller, dat wij sneller vooruit gaan. Dat iedereen van jullie sneller vooruit gaat. En daarom wil ik niemand besparen zijn gevoel. Op een goede zin. Dus als je wil volwassen worden, dus volwassen betekent dat jij gaat in functioneren zoals de schepping is en niet naar wishful thinking, zoals so die zei, want kijk nou een paar straatjes verder, ik was, een uh, tijdje was ik in Ede. ik werkte daar ergens, uh, lang geleden, ja, en dan uh, liet ik mij vertellen dat daar op, op, uh, in één straat, zitten ze, daar is vijf of zes verschillende kerken daar, en die allemaal hadden elkaar, ik zeg niet ook, ook in mijn volk precies hetzelfde, als ik van één kwaliteit ben, de ene is het uh, liberaal en de andere is orthodox, dan haken ze elkaar van, weet ik niet, een afschuwelijke haat. Natuurlijk, absoluut. En vernederen ze, en wel kijken naar elkaar als, weet ik niet, als een stuk vuil. Maar ook daar bijvoorbeeld, in Ede, ik zeg het al. Dan haten ze elkaar. En bijvoorbeeld, deze is protestant en deze is katholiek. We weten toch nog minder verschillen zijn er. We mogen met elkaar geen, mogen niet eens groeten aan elkaar. Het is geen, het is, geen, het is, geen, het is niet overdreven. Laat staan dat zij mogen trouwen. waren ook, waar ze hadden, ze, ze lieten mij ook vertellen. Er was een verhaal waarin we zo, zo, weet ik niet. Bepaalde christelijke kleuren, zelfs van dezelfde gereformeerde, maar verschillende. En ze lieten dat niet aan jongen en een meisje trouwen. En dat was een net een story van Romeo en Julia. Zo so was het zo. So, zo so was het zo. Als ik eens dat wil ik graag vermijden dat jullie dat niet doen. Het gaat absoluut niet of welke kleuren het zijn er. Absoluut niet. We gaan we zijn allemaal van in één uh, in één uh, in één wagen met met zeggen in een, en allemaal samen één een, een doel nastreven. En iedereen apart zijn negen. En toch zitten we allemaal verbonden. Absoluut verbonden met elkaar. Dat heb ik bedoeld. Maar langzaam, dat moet je gewoon langzaam leren. Dat aanvaarden. Eerst aanvaarden. Als je bijvoorbeeld katholiek bent. Probeer eerst langzamerhand te aanvaarden. Iemand die bijvoorbeeld goed aanvaarden, van harte aanvaarden. Iemand van bijvoorbeeld die dan geformeerd is, of iets anders. Eerst want dat is dichter bij jou, ja. Het is christelijk en jij bent christelijk. Nou, probeer dat te aanvaarden dat op die manier. En dan langzamerhand zal je kracht hebben om om weer nog iemand anders eh. en dan weer misschien ga je dan weer anders. Ja? En dan kom je toch tot langzamerhand dat jij ook een, een jood gaat aanvaarden. Ja. Zal dit, dat bedoel ik niet zo erg maar ik bedoel, dus ook dat bedoel ik ook dat jij, want waarom, waarom is het altijd problemen met Jood? want, want het probleem zit in jou want jij moet aanvaarden jouw eigen Jood in jezelf christen of arabier of waar dan ook je moet aanvaarden, de, niet de Jood naar cultuur maar je moet, geen mens kan komen tot de schepper zonder dat hij eerst in zijn Jood afdeling penetreert. Dus iedereen heeft in zichzelf, jo, want we alle, zijn allemaal verbonden met elkaar. alleen Jood is altijd Jood, maar, omdat die moet dicht bij de schepper blijven. Maar ook de Jood heeft alles in zichzelf. Kijk, de schepper heeft in alle, alle Joden, heeft de Joden ook in alle volkeren verspreid. Waarom? Omdat we alle, alle kwaliteiten van alle volkeren weer in ons opnemen. En dan keren we terug later bij de derde tempel. En bij alle volkeren worden dan present, present in de tempel, in de tempeldienst in Israël. Ja? Alle volkeren zullen daar, in de Joden zelf, qua Joden zullen we dan allemaal present zijn. Hebben we? Dat? Ook doen? Kijk, ik kom uit Rusland. Als een Jood God gaat van Rusland naar Israël, dan is het voor gebeurde wonderen. In Rusland wordt altijd aangesproken, aangekeken als Jood. En die Jood, vroeger, nu is het, nu is het al andere tijd, maar in de communisme. Was, ah, het rood Jood, et cetera, Hij komt naar Israël en dan zeggen ze een, een rood Rus. Yes, <laughs> <laughs> en zo blijft, zo blijft het hangen voor hem. Hij kan, hij, kan al, hij kan al een minister worden, maar hij is toch een, een Rus. Dus, Oké, okay, we maken pau pauze, we gaan weer even lekker eten.